Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. De zorg in de zwaarste jeugdzorgafdelingen is onder de maat, dat concludeert de inspectie. Er zijn twee van deze ziekenhuisafdelingen in Nederland. Een hoogleraar jeugdrecht zegt bij het Nieuwsuur dat er een repressief klimaat heerst dat lijkt op de strengste gevangenissen. De afdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is. De leiders van verschillende landen hebben gesproken over de crisis in Haiti. Meerdere Caraïbische landen en ook de Verenigde Staten... Frankrijk en Brazilië waren in Jamaica bij elkaar. De landen willen dat er een overbruggingsperiode komt... om daarna verkiezingen te organiseren. De premier van Haiti was niet bij de bijeenkomst. Bendes proberen hem weg te houden uit het land. Met veel geweld zijn de afgelopen dagen overheidsgebouwen ingenomen. Onder inwoners dreigt volgens de VN intussen een hongersnood. Het dodelijk motorongeluk op een bedrijventerrein in Barneveld... gebeurde waarschijnlijk tijdens illegale straatraces. Dat zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoten kwam om het leven. Een andere raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland... dat er vaak wordt gereest en gestunt. Gisteravond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld... zo'n 100 mensen bijeen. Er werden bloemen neergelegd. In Duitsland is een grote Tesla-fabriek weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vorige week kwam de fabriek stil te liggen na een brand in een elektriciteitsmast. De herstelwerkzaamheden zouden nog de hele week duren, maar het werk is nu al afgerond. De brand werd opgeëist door een linksextremistische groep. In de fabriek worden zo'n duizend auto's per dag geproduceerd. Het is onduidelijk wanneer de productie van Tesla's weer volledig op gang is. Het weer vannacht bewolking met regen of motregen. Het is een graad of zes. Morgen blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 en Houdt een haard, houd de dames voor u hebben het alvast gezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard.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 zinho o corpo e aí quem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 Denk aan ah. Want zij is in mijn wereld Zeg me wat je wil Stare wordt de stil van de stil van de stil Zeg me wat je wil Stare wordt de stil Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of Parijs Ik lijk misschien op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 Central freight keep on pushing my mind, even though they're running late. We're out